Maar de demonstraties van vandaag wijzen erop dat de organisatie nog actief is. In het noorden van Syrië zijn bij gevechten tussen verschillende groepen opstandelingen. zeker 18 doden gevallen. Strijders van Al-Qaeda raakten slaags met pro-Westerse rebellen en Koerden. Ten noorden van Aleppo rukte een Al-Qaeda-aan-Al-Qaeda-gelieerde groep op naar de grensplaats Azaz, die is in handen van het Vrije Syrische leger. Het Vrije Syrische leger heeft de Al-Qaeda-groep opgeroepen de wapens neer te leggen en zich terug te trekken. Een islamitische rechtbank moet dan uitmaken aan wie Assas wordt toegewezen. In het Noordoosten zijn bij gevechten veertien islamitische en vier Koerdische strijders om het leven gekomen.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 En Krol overweegt als bestuurslid actief te blijven voor 50PLUS, dat meldt RTL Nieuws. Volgens RTL Nieuws sluit Krol ook niet helemaal uit dat hij lid van de Tweede Kamer blijft. Krol stapte vanmorgen op nadat een schandaal met pensioengelden bekend was geworden. Volgens een peiling van 1Vandaag is de potentiële aanhang van 50PLUS daardoor gehalveerd.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 Vanavond en vannacht regent het een tijdje langs de oostgrens. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De meeste zon in de middag. Er valt nog een enkele bui en het wordt 16 tot 20 graden. Zondag is het rustig en droog weer bij 16 graden... en de kans op mist wordt groter. Volgende week houden we droog weer met kans op zon, maar ook op mist. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Reinier van den Berg en ik vecht tegen klimaatverandering...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 Ontdek onze lage Premie. National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleide. Goedenacht, Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Precies vijf minuten had Henk Krol na verluid vannacht nodig... om te beslissen over zijn politieke toekomst. Hij stapt op omdat bekend werd dat hij in zijn vorige baan... geen pensioenpremies had afgedragen voor zijn personeel... die daardoor met een pensioengat zitten. Wat betekent dit voor zijn partij, 50PLUS? Kan hij nog door in een andere rol? En waarom is het toch altijd wat bij die oudere partijen? We vragen het aan 50PLUS senator Jan Nagel. Na Epke Zonderland is er weer een turn-sensatie. Kenzo Shirai, een 17-jarige Japanner, is in staat een viervoudige schroef tijdens een vloeroefening uit te voeren. Hoe moeilijk is dat? En hoe komt het dat deze jonge man het zo schijnbaar achterloos kan? Om 5:12 gaan we op zoek naar een henk die henk Krol kan opvolgen. We beginnen met een overzicht van het nieuws van Vrijdag 4 oktober. Voor de rest geloof ik niet dat er erg veel dingen aan mij kleven die bezwaarlijk zijn. Nou, één bezwaarlijk ding bleek genoeg. Henk Krol, voorman van 50PLUS, bleek in zijn tijd als directeur van de G-krant... een aantal jaren de pensioenpremies van zijn medewerkers niet betaald te hebben. Dat is niet handig als voorvechter van de pensioengerechtigden. En dus stapte hij op als fractievoorzitter. Zijn partij probeerde vandaag vooral de schade te beperken. Ik kan alleen maar zeggen dat het een persoonlijk drama is... en dat wij proberen als 50PLUS nu met elkaar door te gaan. De nieuwe fractievoorzitter Norbert Klein houdt het dus op een persoonlijk drama. En ook oprichter Jan Nagel wil graag benadrukken dat de hele situatie niks met 50PLUS te maken heeft. Deze affaire heeft niets met 50PLUS te maken. Speelt in de jaren dat 50PLUS nog niet eens bestond. Henk Kool vindt overigens niet dat hij volledig is uitgespeeld. Hij ziet voor zichzelf nog wel een rol binnen de partij, liet hij RTL Nieuws weten. Als bestuurslid of zelfs als voorzitter. En zometeen praten we met Jan Nagel. Op Lampedusa, het Italiaanse eiland, is het lugubere tellen begonnen. Inmiddels zijn 133 lichamen geborgen. Maar de autoriteiten gaan er met stelligheid van uit dat het aantal doden veel hoger zal zijn. De Italiaanse kustwacht probeerde vandaag opnieuw verdronken vluchtelingen uit de onheilsboot te halen. Maar het weer werkte niet mee. De Italiaanse regering kondigde een dag van nationale rouw af en vroeg om een minuut stilte. In ricordo di tutte le van alle vi ik ad osservare een minuto di silenzio en raccoglimento. De regering startte ook opnieuw het debat over bootvluchtelingen. Iedere dag landen er bootjes op Lampedusa. Al die vluchtelingen blijven niet in Italië. En dus is dit een Europees in plaats van een Italiaans probleem, zegt de vicepremier. We blijven even bij de Italiaanse politiek, want het einde van het politieke leven van Silvio Berlusconi lijkt daadwerkelijk nabij. De oud-premier is veroordeeld voor belastingfraude en vandaag besliste een senaatscommissie of hij daarom de senaat uitgezet moet worden. De commissie vindt van wel. Silvio Berlusconi. Binnen drie weken stemt de voltallige senaat over het lot van Berlusconi. Als hij moet vertrekken staat hem huisarrest en een taakstraf te wachten. De Nederlandse politiek werd, naast het vertrek van Kool vooral gedomineerd door de begrotingsonderhandelingen. Het kabinet heeft nog vier oppositiepartijen over... waarmee het zaken kan doen. En dat bevalt minister Dijsselbloem van Financiën wel. Als u mij vraagt is de kans ook toegenomen... dan denk ik dat het antwoord daarop ja is... Eh, omdat we geleidelijk aan de trechter ingaan en keuzes maken... Die keuzes worden gemaakt met GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP. Het CDA heeft laten weten niet langer mee te doen. Dat schoot een van de bezinspersonen in het verkeerde keelgat. Het kabinet heeft een uh, uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken... en uh, krijgt er uh, een middelvinger voor terug na deze uitspraak herinnerde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zich... dat hij de belangrijkste diplomaat van ons land is... en dat dit soort uitspraken dom zijn en dat hij die niet had moeten doen. Dat is een domme uitspraak. Had ik niet moeten doen? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. In Ierland zijn de stemlokalen net gesloten. De Ieren mochten zich in een referendum uitspreken over het afschaffen van de Senaat. Aan de lijn is correspondent Anne Sane. Goedenavond, Anne. Goedenavond. Is er al een uitslag bekend? Nee, er is nog helemaal niks bekend over de uitslag. De stemlokalen gingen dus inderdaad tien uur lokale tijd dicht. Dus dat is precies negen minuten geleden. En ze zijn niet vooraf al begonnen met tellen. Zo'n haast hebben ze er niet mee. Dus het tellen wordt waarschijnlijk vanavond uh, en grotendeels morgen gedaan. Ja, hoe was de stemming vooraf? Wat is de verwachting? Um, ja, het, Eigenlijk uh, het hele referendum en, en de, de verkiezing daarover... leeft niet echt onder de Ierse bevolking. Uh, het is niet live te volgen. De media zet er niet uh, groots op in, in hun berichtgeving. Uh, en, en de Ieren kwamen er ook niet in grote getalen op af. Uh, de opkomst was laag. Uh, wel die in de, in de loop van de avond wel wat toenam... en uh, toen mensen uit hun werk kwamen. Maar het houdt de gemoederen niet echt bezig. Um, uit de opinieoppeilingen, uh, voorafgaand aan het referendum... bleek overigens wel dat uh, een meerderheid van de bevolking voor de afschaffing van die senaat is. Dus um, ja, um, wel, er is zeker een kans dat na de volgende parlementaire verkiezingen Ierland geen senaat meer heeft. Ja, want dat, is niet, dat gebeurt niet automatisch nu als de meerderheid in het referendum zou zeggen dat de, dat de senaat weg moet? Nee, dat gebeurt niet automatisch. Dat zou gebeuren nadat de volgende verkiezingen gehouden worden. Oké. Okay. Waarom is het referendum gehouden? Wat is de aanleiding? Ja, Eigenlijk is er sinds het begin van de oprichting van de Senaat, dat is al 90 jaar oud nu, discussie over hoe de Senaat hervormd moet worden. Veel mensen, waaronder senatoren zelf ook, noemen het een mislukt instituut. Het heeft weinig macht, het kan wets voorstellen met een paar maanden vertragen. Maar dat is bijvoorbeeld al meer sinds 1964 niet meer gebeurd. Jarenlang is al geprobeerd om de Senaat te hervormen. Maar over die veranderingen die dan nodig zouden zijn, daar kan niemand het over eens worden, dus dan maar afschaffen, zegt, zegt het ja-kamp tenminste. Uh, wat misschien eigenlijk nog wel de grootste rol speelt eigenlijk... in het, in het ja, denken over het afschaffen van de Senaat... is dat uh, de Senaat 20 miljoen euro per jaar kost. Nou, iedereen weet dat Ierland er financieel niet goed voor staat. Dus uh, als ze dan de kans uh, zien om uh, een overheidinstituut... dat volgens velen toch niet deugt om daarop te bezuinigen... dan is de keuze natuurlijk uh, makkelijk gemaakt. Ja. Kan je het vergelijken, de rol van de Eerste Kamer met de, onze Eerste Kamer? Ja, dat kan zeker. In die zin dat de Ierse Senaat dient net als de Eerste Kamer... als waakhond van het Lagerhuis. Maar het werkt niet helemaal hetzelfde. De senatoren worden op een nogal bijzondere wijze gekozen, moet ik zeggen. Elf senatoren worden door de premier zelf aangewezen. Zes worden gekozen door afgestudeerden... van slechts van, de, van twee van de Ierse universiteiten. Ja. En de andere drie... Ja, er zijn meerdere universiteiten, maar twee, twee daarvan mogen maar meestemmen. Uh, dan zijn de overige 43, uh, die worden door belangengroepen uh, en beroepsverenigingen gekozen. Uh, dat betekent dus dat sommige mensen die niet binnen deze groepen vallen helemaal niet mee kunnen stemmen. Uh, een ander groot verschil is dat de Ierse Senaat uh, wetsvoorstellen kan vertragen of wijzigen. En dat terwijl de Eerste Kamer in Nederland een wetsvoorstel alleen kan goed of afkeuren. Ja, klopt inderdaad. Nou, morgen de uitslag. Dankjewel, Anne Zane. We gaan door met de krant van morgen. Die is, uh, wordt gelezen door Eva de Jong. Windenergie wordt vijf keer duurder dan de overheid heeft voorgerekend in het energieakkoord. Het bouwen en onderhouden van windmolens op zee gaat 19 miljard euro kosten in plaats van bijna 4 miljard. En de opbrengst van windenergie op land ligt waarschijnlijk 50% lager dan begroot. Elf wetenschappers schrijven dat in een brandbrief aan minister Kamp van Economische Zaken. Volgens hen zijn er verkeerde rekenmodellen gebruikt. In de Telegraaf zeggen ze dat het kabinet dreigt om 19 miljard euro uit te geven zonder deugdelijke onderbouwing. Het Nederlands Dagblad heeft een reportage over een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus waar 12.000 mensen de kans lopen om van de honger dood te gaan. Het gebied is in handen van de opstandelingen maar wordt al maanden belegerd door de troepen van Assad. Die hebben dit jaar volgens hulpverleners al zeven keer een conform met voedsel teruggestuurd. Een aanhanger van het regime vindt dat logisch. We staan niet toe dat ze gevoed worden om ons te doden, zegt hij in de krant. De levenseindekliniek Kliniek heeft een blinde vrouw van 70 geholpen bij haar zelfdoning... omdat ze het ondraaglijk vond dat ze niets kon zien. De arts die haar begeleidde was eerst sceptisch over de doodswens... omdat er 60.000 mensen blind zijn, maar raakte overtuigd van het ondraaglijk lijden. In trouw vertelt de arts dat de vrouw heel netjes was... en het afschuwelijk vond dat ze niet kon zien of ze vlekken op haar kleding had. Dat was een van de redenen waarom ze dood wilde. De vrouw had al een paar zelfmoordpogingen gedaan... onder andere door te stoppen met eten en drinken. Volgens de Levenseinde Kliniek is het uitzonderlijk... Dat, dat iemand alleen vanwege blindheid is geholpen bij euthanasie. De kliniek denkt dat wel is dat, dat voorkomen... dat de vrouw op een inhumane manier is gestorven. Volgens de vorige week opgestapte voorzitter van 50PLUS, Willem Holthuizen... heeft de partij een structureel bestuursprobleem. Het is niet zomaar op te lossen, want het heet Jan Nagel... zegt hij in de Volkskrant. Als we gezellig gingen lunchen met onze vrouwen... kreeg ik vooraf een boodschappenbriefje met wat er moest gebeuren. Al dus Holthuizen. Wolthuizen wilde optreden tegen partijlid Dick Schouw... die onder de naam Oudere Politiek Actief tegen de regels in... wilde meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partijvoorzitter werd teruggefloten door zijn toen nog goede vriend Nagel. Die wilde geen ophef uit angst voor negatieve publiciteit. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Working on a dream. We gaan naar Den Haag. Dat is al dagenlang in de band van de begrotingsbesprekingen. Maar vanmorgen was daar ineens ander nieuws. Henk Krol stapt op als leider van 50PLUS. Omdat hij in een vorige baan heeft zijn pensioenafdrachten voor zijn personeel te doen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Is het opstappen van Krol vandaag het grote nieuws in Den Haag? Het kwam denk ik voor iedereen als een grote verrassing. Dat uh, zeker, Thijs, want uh, er was geen enkele aanleiding om te denken... dat er iets mis zou zijn met de positie van Henk Krol in uh, zijn partij. Zijn positie was onomstreden. En hij heeft de partij geleid naar grote hoogtes in de peilingen... want de meest recente stand is rond de tien. Dat was toch een uh, hele goede uh, score in de peilingen. Een vijfvoudiging is dat. Zeker, nu twee in de Kamer, maar ja... Uh, dit nieuws, uh, dat hij de pensioenpot van zijn medewerkers... in de tijd dat hij hoofdredacteur was van de Geekrand... zou hebben benadeeld, ja dat was te groot uh, voor hem. Hij zou nooit meer met gezag kunnen mopperen op andere pensioenvoorzieningen. Dus dat hij besloten heeft om terug te treden, dat is op zijn minst begrijpelijk. Ja, want uh, dat is ook heel snel gegaan. Hè? De Volkskrant was nog niet uit, hij had al gezegd, uh, ik stap op. En dat heeft hij kennelijk vannacht, zonder dat hij daar met iedereen over heeft overlegd. Want het kwam voor zijn andere fractiegenoot als een verrassing... Uh, zei Norbert Klein vanochtend. Uh, hij heeft kennelijk zonder overleg zelf dat besluit genomen en inderdaad heel snel. Oh ja. uh, we gaan luisteren naar het gesprek wat jij daarover had uh, en over de andere ontwikkelingen rond de begroting uiteraard, maar ook even over Henk Krol met de minister-president vanmiddag. Meneer Rutte, mag ik even met u beginnen met het nieuws waar we vanochtend mee wakker werden dat Henk Krol uh, uh, er mee ophoudt. Wat gaat u van hem missen? Zijn ja, humor. Ja? Ja, is een moment ontzettend veel humor. Uh, wat herinnert u zich daarvan? Ja, niet zozeer een concrete grap. Maar hij is in staat om in een debat uh, uh, de lichte toon erin te brengen. En dat doet hij met die, met die bijzondere, ook een hele bijzondere stem die de aandacht ook vasthoudt. Waar iedereen steeds sneller gaat praten, ging hij steeds langzamer praten. Mm -hmm. Dat deed hij volgens mij niet eens bewust als techniek. Maar dat was me eenmaal zo. En dan kon hij af en toe ja, een hele grappige tegen het cynische aan, zonder dat hij dat zelf is... opmerkingen maakt, waar iedereen dubbel lacht. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Wat u in ieder geval niet gaat missen is de steun... die hij eventueel zou kunnen hebben voor de begroting uh, van 2014... want hij is eerder deze week afgehaakt. Het CDA is ook afgehaakt uh, gisteren. Ik proefde tijdens de persconferentie die u gaf naar de ministerraad... dat u vindt dat het kabinet voldoende stappen heeft gezet... richting het CDA, is dat zo? Ja, dat vind ik oprecht. We wisten natuurlijk wat er bij het CDA leeft... We wisten ook dat het CDA, uh, dat bleek ook uit de algemene beschouwingen vorige week, zei... ja, als je met ons zaken wil doen, dan moet je bijna helemaal een stap zetten naar ons toe. Uh, we hebben geprobeerd dat ver gaan te doen. Uh, ik respecteer de beslissing van het CDA om uh, nu niet mee te doen. En ik ben ook blij dat ze zeggen dat ze op allerlei andere onderwerpen wel tot zaken willen komen. Dus u vindt eigenlijk dat het CDA in uw richting weinig stappen heeft gezet? Ik geef daar, dat, dat klinkt als een, als een afkeurende kwalificatie. Dat wil ik niet doen. U wilt ze niet afkeuren? Nee, dit, dat, dat wil ik sowieso niet bij partijen doen. Dat is niet mijn taak. Uh, maar ook in dit proces wil ik helemaal geen kritiek op het CDA hebben. Ik stel vast dat zij... ...een heel stevig uh, positie hadden gekozen... Uh, ...ten aanzien van uh, de lasten en de lastenverdeling. En dat daar dus weinig ruimte in zat? Uh, dat daar uiteindelijk dus te weinig ruimte in zat... ...omdat ik tegelijkertijd vind dat wij echt... ...hele grote stappen in hun richting hebben gedaan. En ja, dat moet ik gewoon respecteren als het CDA zijn afweging maakt. Een aantal ministers heeft daar iets over gezegd. Minister Timmermans heeft er een opmerking over gemaakt... ...heeft die later weer teruggetrokken. Dus daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik wil het wel met u hebben over de opmerking die minister Plasterk maakte. Namelijk, uh, hij zei... ...ik herken het CDA niet meer. altijd een verantwoordelijke bestuurderspartij geweest en nu haken ze af. Uh, minister spreekt altijd namens het kabinet. Dus hij nou, sprak ook namens u. Mag ik dan zo dan zo zwart het is het niet. Op beleid oh, nee. doen we altijd gemeenschappelijk. Maar verder mag iedereen zingen zoals hij zingt. Ik zou de woorden iets anders kiezen. Ik vind uh, de keuze van het CDA te respecteren. Ik betreur het wel, want we zouden natuurlijk heel... Mooi vinden als je een grote klassieke bestuurderspartij... als het CDA, die altijd verantwoordelijkheid neemt voor de begroting... mee kan krijgen in steun voor de plannen voor 2014 en daarna. Maar ziet u dat wel terug dan, die verantwoordelijkheid... en de bestuurderservaring in die partij? Omdat zij tegelijkertijd zeggen dat zij op andere onderwerpen bereid zijn... zaken te blijven doen met het kabinet, kan ik ze daar niks verwijten... anders dan dat zij een eigen afweging maken. En dat verwijt ik ze ook niet, want dat is natuurlijk een goed recht. Ja. U bent nu overgeleverd aan wie er nog wel aan die tafel zit: uh, D66, ChristenUnie, de SGP en GroenLinks. Maakt het dat moeilijker? Want hun onderhandelingspositie, zou je zeggen, vanaf de buitenkant, wordt nu steviger. Ja, ik zie heel veel analyses over hoe je onderhandelt en onderhandelingsposities. Het, de ene is dat dit allemaal partijen zijn. Dat geldt trouwens ook voor het CDA. Maar goed, die hebben dan besloten nu niet mee te doen. Maar ook deze vier partijen zijn allemaal partijen zijn die bereid zijn in hele moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid te nemen dan is het ook geen tijd voor uh, onderhandelingsspelletjes. Uh, het zijn volgens mij oprechte opvattingen die leven bij die partijen. Ik heb er ook geen kritiek op, in tegendeel. Ik vind dat ze echt uh, proberen deze week om uh, tot gemeenschappelijke opvattingen te komen. Maar hun positie is sterker geworden, of niet, nu? Ja, dat is allemaal weer, dat laat ik maar aan de, de listen van het onderhandelingsspel over. Uh, ik vind het probleem in Nederland zo groot dat ik daar zelf niet aan mee wil doen. En vaststel dat het kabinet opvattingen heeft over de aanpak van de problemen. Dat wil je komen tot gemeenschappelijk draagvlak met partijen uit de oppositie dat het uiteraard niet anders kan dan dat je ook opvattingen... van die partijen onderdeel maakt van het gemeenschappelijk beleid. En dat is het proces waar we nu in zitten. Ja. Um, een buitenstaande kan de indruk hebben dat in dat proces D66... een uh, voorkeursbehandeling of in ieder geval een speciale behandeling heeft gekregen... omdat Alexander Pechtold woensdagavond bij u op het torentje mocht komen. Ik heb Bram van Ooyik of uh, Arie Slop daar niet gezien. Dus wat was er zo bijzonder aan de positie van uh, Pechtold... dat hij bij u op visite mocht komen? Het is in de jaren dat ik nu onderhandel in de politiek... maar ook daarvoor in het bedrijfsleven... als je met meerdere partijen onderhandelt... is het heel normaal dat je een enkele keer eens één partij eruit ligt... en zegt, wij hebben toch een aantal zaken... waar we ze even met z'n tweeën langer over moeten doorpraten. Jeroen Dijsselbloem had woensdag de één-op-één één gesprekken... met financieel woordvoerders en fractievoorzitters in een aantal gevallen... Uh, en koppelt terug naar, uh, naar de coalitiepartijen... naar mij en de fractievoorzitters en naar Lodewijk ascher uh, dat hij het verstandig oordeelde om die avond over een aantal thema's... met de D66-partij apart door te praten. Want zonder D66 kan het niet? Nee, nee, nee goed, dat, dat niet zozeer, want uh, ook in deze combinatie... Uh, uh, ja, wat je moet hebben is een meerderheid in de Kamer. Maar we willen heel graag natuurlijk ook dat D66 meedoet. Omdat het ook een partij is met uh, opvattingen over de aanpak van de crisis. En uh, een partij is die ook altijd in zijn geschiedenis laat zien... dat ze verantwoordelijkheid willen nemen, ook nu. Maar er was wel aanleiding over een aantal thema's langer door te spreken. Ja, wat was die aanleiding dan? Dat kan ik niet melden, want dan geef ik te veel prijs... van uh, de gesprekken die gaande zijn. En daarmee bevorder ik niet de goede afloop van die gesprekken. Maar is het ook logisch dat u een soort gelijkgesprek met Bram van Ooyek zou hebben? Het kan met ieder van de deelnemers zijn dat je zo'n gesprek hebt... als de gesprekken die we met z'n allen voeren aanleiding geeft... om over een aantal thema's met één partij langer door te praten. Vorige week uh, hadden wij over ditzelfde onderwerp een gesprek. Toen was u heel positief en optimistisch over de afloop. Ik heb u vandaag voor het eerst horen zeggen... het kan ook nog fout aflopen. Ik ben nog steeds optimistisch... Uh, eigenlijk net zo optimistisch als vorige week. Als ik dat vorige week niet heb gezegd erbij... is dat uh, mijn uh, niet, positieve he? grondhouding in het leven. Maar uh, uh, ook op dat punt is mijn standpunt niet veranderd. Mijn op en Mijn taxatie niet veranderd. Dit kan lukken. Ik ben er ook optimistisch over. Er zitten partijen aan tafel die, mits ook met opvattingen... die daar leven, uh, rekening wordt gehouden. En ze dat ook terugzien in het beleid. Bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar zekerheid is er niet. Mag ik even nog met u naar volgende week kijken? Want dan moet, de, moet er op het ministerie van Justitie een besluit worden genomen over het proefverlof voor de moordenaar van uh, Pim Fortuyn. Uh, ik ga u ook pesten met uitspraken die u daarover in de verkiezingscampagne van 2012 heeft gedaan. Namelijk toen zei u dat proefverlof is voor iemand die dit op zijn geweten heeft ondenkbaar. Dus conclusie, dat proefverlof komt er dus niet. Het is de staatssecretaris van Justitie die nu een besluit moet nemen op de uitspraak van de... Uh, uh, uh, van de strafrecht de Raad voor de strafrechttoepassing, ja. uh, de SVJ... Uh, voor de Raad voor de strafrechttoepassing en Jeugddetentie, om precies te zijn... de SVJ, dat moet hij alleen doen... We hebben in het kabinet erover gesproken, uh, maar niet over de richting van zijn besluit. Want dat is echt aan hem. Dus we hebben eigenlijk besproken wat we nu ook spreken, Namelijk, er ligt een uitspraak van de SVJ. Er moet nu een beslissing komen van de uh, staatssecretaris uh, van Justitie en uh, van Veiligheid en Justitie, Vrijteven. Ja. U... En ik wil die uitspraak niet belasten. Dus het is waar wat ik in de campagne heb gezegd. Neem ik ook niks van terug. Dat vindt u nog steeds? Dat vind ik nog steeds. Alleen ik reflecteer er nu niet verder op. Want dan leg ik druk op uh, de keuze die Fred Teven gaat maken. Dus u vindt nog steeds dat uh, proefverlof voor deze man ondenkbaar is. En dat als de minister, dan wel de staatssecretaris van Justitie... Uh, toch dat proefverlof verleent, dat hij dan zijn baan kwijt is? Ik doe niets af van de uitspraak die ik daar gedaan heb. Uh, maar ik ga er niet op reflecteren. Want dan leg ik druk op de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... en die moet nu tot een uitspraak komen. Kan het zijn dat hij tot een andere uitspraak komt... dan die u in de campagne heeft gedaan? Ik vind echt dat Fred Teven nu, dat is ook mijn uh, staatsrechtelijke positie nu, uh, in vrijheid en zonder uh, uh, dwang en zonder last of ruggespraak, die aanspraak moet kunnen doen. Dat is nu wat er is voorzien in, in de procedure. Uh, en alles wat ik nu reflecterend zeg op wat ik eerder heb gezegd over een, een, denkbaar, uh, een denkbaar proefverlof, dat was tijdens de verkiezingscampagne, u citeert mij ja. correct, uh, dat legt uh, uh, onnodige druk op de staatssecretaris die nu zelf tot die keuze moet kunnen komen. met Amalfi. De partij 50PLUS is vanmorgen onthoofd door een kop in de Volkskrant. Politiek leider Henk Krol stapte op na de onthulling... dat hij als directeur van de Gekrand pensioenpremies heeft ontdoken. Bij ons de gast Jan Nagel, medeoprichter van en senator voor 50PLUS. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Nou, wat heeft u weer? Ja, uh, dit is gebeurd. Ja, ernstig? Uh, ja, ik vind het uh, triest voor Henk Krol... Want die was, uh, laten we eerlijk zijn, geweldig bezig in de Tweede Kamer. Partij van twee zetels, nu naar twaalf, veertien in de peilingen. Ja. Uh, maar ook voor de partij uh, die dit uh, ja, toch negatief ondergaat. Is het eigenlijk wel nodig dat hij opstapt? Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Uh, ik ken niet alle feiten, ik ken ook niet het hele verweer van Henk Krol. Maar hij zegt zelf dat hij fouten heeft gemaakt. En hij is tot de conclusie gekomen dat die politiek niet meer kon uh, functioneren. Nou, dan, als iemand zelf die conclusie trekt, dan is er ook niks meer aan te doen. Nou, behalve als het het uh, kip met de gouden is, dan moet je je best doen om binnenboord te houden. Ja, maar uh, als hij zelf denkt van dit gaat uh, ellenlange publiciteit opleveren en dat schaadt ook de partij, dan denk ik dat je respect moet hebben voor zijn uh, beslissing. Denkt u dat ook, dat dit ellenlange publiciteit op zou leveren? En dat nou ja, goed. Uh, kijk, uh, het is wel zo dat als je als een komeet... in de politiek omhoog schiet, dan uh, maak je ook vijanden. En uh, ik hoorde ook vanavond bijvoorbeeld bij Nieuwsuur... dat ze gebeld waren door afgetreden bestuursleden... Ja. En dan worden er allemaal persoonlijke en maar andere dingen verteld. Een beetje politicus, die gaat daarvoor niet weg, kom op. Nee, maar uh, hij heeft gezegd dat het zijn fouten en uh, ja, de Achilleshiel is natuurlijk ook dat het uitgerekend om pensioenen gaat. Ja, en dat maar is wel ik, ernstig? Dat, dat, dat is voor hem natuurlijk ernstig, want in alle debatten wordt hij er dan aan herinnerd. Maar ik wijs er wel op dat uh, 50 plus als zodanige buiten staat. Nou ja, dat Dit, is, maar dat is dan de vraag. Want als de, de, de, feitelijk is de partijleider niet geloofwaardig meer op het punt waar hij voor nee, moest strijden. Het gaat nu even om de partij. Dit is gebeurd in een periode dat de partij nog niet eens bestond... Ja. Op het moment dat wij een Krol aantrokken als lijsttrekker... vanaf dat moment heeft hij het fantastisch goed gedaan. Ja. Is hij erg voor de ouderen opgekomen. Er was vanavond ook een enquête in één Vandaag. 93% van de kiezers vindt dat hij het goed gedaan ja. heeft. Maar laten we even een vergelijking maken. Stel dat Marianne Tieme jarenlang een netse volkerij, uh, gehad blijkt te hebben. Dan is dat toch ook een probleem voor die partij. Niet alleen voor nou, haar. Nou, ik vind dat niet helemaal een... Uh, een uh, vergelijking. Nou ja, uh, hij kijk, heeft iets gedaan wat de strijd voorop, is strijd met het gedachtegoed van de partij. Vooropgesteld dat Henk zelf heeft gezegd dat hij een fout gemaakt heeft... Uh, was het wel zo dat uh, de krant in problemen was. Failliet dreigde te gaan... En zoals elders dat ook bij bedrijven voorkomt... dat men vraagt aan werknemers, leveren wat geld in... want anders redden we het niet. Maar uh, dit had je waarschijnlijk toch wel op een uh, andere manier moeten doen. Maar dan is het toch ook de kern van de partij in het geding? Als je nee, leider, je nee, leider nee. is dan toch niet geloofwaardig meer op een van nee, de kernpunten heeft, van de partij? Hij heeft uh, acht, negen jaar geleden dit gedaan... Uh, ...toen had hij niks met 50PLUS te maken... ...50PLUS bestond nog niet eens... ...50PLUS als zodanig heeft voor de mensen... ...goede dingen gedaan... ...door nou ja, op te komen voor de werkgelegenheid... Ik heb hem daar pas nog over geïnterviewd... ...hij zei, ik heb niet veel voor elkaar gebokst... ...we zijn met z'n tweeën, dus te weinig... Nee, maar uh, uh, als je kijkt naar de verkiezingsdebatten... ...bij de Tweede Kamer... ...dan viel het woord ouderen niet... werd er niet gesproken over Hij heeft het op de agenda, agenda gezet broken. misschien... ...hij heeft het op de agenda gezet, sterker nog... ...hij heeft uh, in sommige moties ook steun gekregen... En we hebben natuurlijk plannen ook voor de toekomst. Ja. Want laat één ding duidelijk zijn: dat de mensen die hun hoop op 50-Plus gevestigd hebben, die kunnen erop rekenen dat we doorgaan. En dan straks in januari weer eens blijkt. Dat de koopkracht van de ouderen ja, het meest van iedereen erop achteruit zijn gegaan. Ik wil uh, nog even naar u. Heeft u voldoende gedaan om uit te zoeken of hij de geschikte kandidaat was? Ja, je, uh, om te beginnen uh, ga je bij iedereen naar of er een strafblad is. Nou, dat is er echt niet bij een krol. Nee. We hebben gevraagd, uh, valt er nog wat te melden wat we weten moeten? Uh, daarop was het antwoord nee. En maar dat, dan, dan, dan mag je tegen u gejokt, moeten we nu vaststellen. Nou, dat, hij, heeft, hij heeft onderschat wat hij gedaan heeft. Ik, uh, Had u het willen ik, weten? Uh, ja, je had in dit geval toch wel even kunnen vertellen... van uh, er heeft dit of dat nog gespeeld. Maar ja. hij heeft het onderschat. En het derde punt is... Ja, uh, iemand die een koninklijke onderscheiding heeft die moet een uitstekende reputatie ja, hebben. Nee, dat is niet Want dan waar. Je ook, dat dat je ook zegt u wel de hele dag, maar het is niet zo dat de koningin gaat uitzoeken... Meneer of Henk Krol wel zijn pensioenpremies heeft afgedragen. Meneer Thijs van den Brink, heeft u een, een koninklijke onderscheiding? Uh, nee, okay. nog niet, maar ik ben nog heel jong. hè? Ik wel, maar ik, uh, ik weet dus, dan wordt enorm nagegaan... Uh, wat je op je kerfstok... En enorm nagaan, dat is helemaal niet waar. Moeten er moeten een paar vrienden zijn die moet je voordragen en dan krijg je dat toch? Nee, nee, nee. Dat wordt uh, van de justitie wegen, wordt dat? Oké. Okay. U zegt mensen, mensen die een koninklijke onderscheiding hebben hoef je voor dat je niet te onderzoeken, want die deugen. Dat zeg ik niet. Ik zeg juist, we hebben wel nagegaan of er een strafblad was. We hebben wel gevraagd was er wat. Maar uh, uh, dit feit er bovenop uh, betekent dat hij van onbesproken gedrag was. U neemt zichzelf niks kwalijk. In dit opzicht niet, nee, nee. Dit kun je niet doen. Uh, als er, niet, morgen, als er morgen een Kamerlid is die in zijn verleden misschien eens een keer... Uh, ik weet niet wat gedaan heeft, wat niet strafbaar was... en waar, uh, wat ook verder niet te ontdekken was, daar kun je niet achterkomen. Nee. Het moet allemaal op een redelijke manier gaan. En ik moet er nog één keer bij zeggen dat wij hen... Doorgaan met de strijd. He? dat u doorgaat met de strijd? Ja, en dat, dat, dat, dat we een krol bedanken voor het werk... wat hij goed gedaan heeft in de ja. Kamer. En de kiezers kunnen op 50 ja. plus blijven rekenen. Die indruk had ik al. U zegt steeds, dit heeft niks met 50 plus te maken. Daar heeft u misschien wel gelijk in. Maar 50 plus heeft wel een heel ander probleem en dan bent u. Zegt Willem Holthuizen morgen in de Volkskrant... net nog uh, genoemd in het krantenoverzicht, de voormalige voorzitter... die zegt morgen in de krant... Uh, die Nagel, uiteindelijk, ik ben verbijsterd, ik snap het niet. Twintig jaar ben ik uh, uh, niet getrouwd, maar vertrouwd geweest met Jan Nagel, bevriend. We zaten bij elkaar op oudejaarsavond. Ik begrijp niet waarom hij mij heeft laten vallen. Uh, er zijn twee mensen voorgedragen voor rooie Die zijn ook geroeieerd. Door het hoofdstuur, door meneer Holthuizen? Nou, niet door het hoofdstuur, maar door vier leden van de negen. Ja. Eén, uh, er is geen hoor- en wederhoor toegepast. Er was geen dossier. Uh, de bijeenkomst waarop dat gebeurde, daarvoor kregen Henk Krol en ik de mededeling, jullie hoeven niet te komen... want er worden geen besluiten genomen. Hmm. Dat was ronduit een misleiding. En wij hebben met klem afgeraden... in het belang van de partij, Henk en ik... Ja. om dat troement op een dergelijke manier te doen... want dan ga je nat wanneer er beroep komt. Ja, de, de fundamentele fout in onze partij... is dat de politiek, dat met u en meneer Krol... een te grote invloed heeft op het bestuur. Er is een lange machtsstrijd geweest... tussen u en meneer Holthuizen. U beloofde hem dat u op de achtergrond zou blijven... toen u vorig jaar uh, de bestuurzamer... Overdroeg, dat lukte ongeveer twee maanden, zegt hij dan. Adviezen geven is niet gek... maar als je een gezellige lunch hebt met z'n tweeën... of met de vrouwen erbij... en vooraf krijg je een boodschappenbriefje... met wat er moet gebeuren... dan zijn dat ongewenste manoeuvres uit de politieke hoek. Nee hoor, uh, kijk... Um, zeg meneer huidig, Holthuizen, morgen in de ja, volksland. Ja, ja, het huidig bestuur had... Uh, of, of die leden waar het om gaat... die hadden geen ervaring in het uh, leidinggeven... in een politieke partij. Komt dat van die boodschappenbriefjes, er klopt ging, dat? Er ging, uh, laat u mij eens in toelichten. Er, uh, er gingen een aantal dingen verkeerd. Uh, er werden buiten de bestuursleden en buiten de bestuursvergadering om besluiten genomen en doorgevoerd. En toen heb ik in alle vriendschap tegen mijn vriend Willem Holthuizen gezegd: Willem, dat kun je zo niet doen. Uh, je bent autoritair. Uh, zorgen voor dat die besluitvorming ja. in het hele bestuur plaatsvindt. En, en daar waren de andere bestuursleden het mee eens. Maar gaat dat via boodschappenbriefjes? Nee hoor, we hadden een uh, gezellige lunch maar met heeft, de vrouwen erbij. En, heeft u en een ik briefje heb het even gegeven. op een papier gezet, welke punten... Uh, naar mijn gevoel, attentie mo moest hebben. En dat heb ik gedaan in het belang van de partij... maar ook in het belang van de voorzitter... omdat ik heel graag wilde dat hij zou slagen... en omdat ik merkte dat hij in het bestuur draagvlak oh ja. verloor. En daar heb ik hem voor willen boeden. Waarom is toch altijd gedoe bij oudere partijen? Dat is niet altijd zo. Uh, we hebben nu uh, dit, maar vergeet niet... Bij de, de vorige niet. oude partij was het ook Ach, regelmatig gedoe. Nee. Ja, bij de vorige. Maar ja, die, maar bij deze ook. Maar die partij was niet goed voorbereid. Die was op het laatste moment bij elkaar geraapt. Deze had een lijsttrekker. Wij die hebben, pensioenpremie is nee, niet laat u afgedragen. mij nou ook even uitpraten. Wij hebben deze partij vier jaar lang voorbereid. En uh, als u kijkt naar de strijd die is geweest tussen Rutte en Rita Verdonk. Hoe Agnes Kant, hoe Jolande Sap, uh, bij Oren, de politiek, zegt u, zijn verdwenen. Dan is dit... Uh, ik ga het niet kleineren, maar dan moeten we dit ook weer niet overdrijven. Nee, u gaat gewoon door. N niks aan de hand, wilt u nog net niet zeggen, maar... Nee, dat, oh nee, er is wel wat aan de hand. Maar wat er ook aan de hand is, dat wij inderdaad als 50PLUS blijven opkomen voor de belangen van de ouderen. Veel plezier daarbij. Nou, geen plezier. Gewoon hard vechten. Veel succes daarbij. Oké, okay, bedankt. How can it be that a love carved out of care, fashioned by faith, suffer so hard from the games played once too often? But making mistakes is a part of life's imperfection.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 don't there It's not so good. Brothers en Laura Jansen, Something About You. En dat is een cover van een nummer van Level 42. Bij het WK Turner geldt hij als een soort wereldwonder. Kenzo Shirai, een Japanse jongen van 17 jaar met een viervoudige schroef. De Japanse commentatoren zijn dol op hem. Ja. Goedenavond, Hans van Zetten, commentator van Studiosport. Ja, hier Hans van Zetten in Antwerpen. Goedenavond, mooi om te horen, je panse collegas Ja, ik kan er alleen geen bal van verstaan. Maar, <laughs> maar ze klonken Klinkt enthousiast. enthousiast. Ja. Wat is de viervoudige stroef? Zou je die voor leken kunnen beschrijven? Ja, beschrijven, je moet het zien, hè. Maar het gaat ook weer zo snel dat je het eigenlijk weer niet ziet. Je moet het dus vertraagd zien. Maar als je denkt aan een uh, salto achterover, daar heeft iedereen wel een beeld van. Een gestrekte salto achterover. Dat is dus een uh, 360 graden draai om je lichaamsbreedteas, om je heupas. Ja. En in die, in die vluchtfase wordt vier keer om de lengteas heen gedraaid. Okay. Vier keer. En dat was uh, tot nu toe nog steeds een grens die niet overschreden werd. Drievoudige schroef. De drievoudige schroef in de salto, dat was al iets wat de laatste 10, 15 jaar gemeengoed was geworden in de wereldtop. Maar de viervoudige nog niet en die is nu gekomen. Kan je het vergelijken met wat Epke Zonderland deed op zijn discipline? Nou, ja, dat is weer van een hele andere orde. Eh, omdat dat een combinatie is van drie vluchtelementen. Wat Epke deed, vergt vooral veel les guts, moed. Uh, en vertrouwen in jezelf uh, ja, en, en doorzettingsvermogen. Kijk, een viervoudige schroef is één techniek, het is één beweging, één complex. En uh, je, moet er, uh, de, de, je moet er de fysieke techniek voor hebben om het te doen. Je moet er ook het lijf voor hebben om het te kunnen uitvoeren. Uh, want uh, kijk, hoe meer massa rond moet draaien, hoe, hoe groter het traagheidsmoment is, hè? natuurkunde begrip, ja. maar uh, deze, we praten hier over een uh, lichtvoetige uh, Aziatische turner, dus die zijn over het algemeen licht, ja, die uh, heel goed in staat is om heel snel uh, zijn lichaam, uh, zeg maar, om de lengte als te groeperen en zijn lichaam klein te maken, waardoor die heel snel kan roteren. Ja. Hoe zeg ik dat? Uh, dat is uh, voor Epke zou dat een onbegonnen werk zijn ja, om het nee, te ja. maken. Ja. En voor deze Shirai is een onbegonnen werk om de kunst van uh, van Epke na te doen. Oh, ja. Iemand die de prestaties van Shirai ook op de voet volgt is Arno okay. Pluk. embedded scientist bij de Nederlandse Dumbond. Goedenavond, meneer Pluk. Goedenavond. Ik weet wat een embedded journalist is, maar wat is precies een embedded scientist? Een embedded scientist is iemand die um, tussen de wetenschap en uh, de trainers en coaches instaat. Dus ik probeer de wetenschap te vertalen naar de turmpraktijk. Oké, okay. en kijkt u dan ook veel naar Shirai? Um, zeker de laatste dagen. Um, in de week voor uh, het wereldkampioenschap zijn ze komen trainen in, uh, uh, in Den Bosch. Uh, op trainingsstage en daar uh, zagen wij hem voor het eerst live, de viervoudige schroef. Ja. En ja, dat, uh, dat houdt je toch wel bezig. En is het dan een kwestie van gauw opnemen en op de video uh, ver vertraagd afspelen... om te kijken wat er precies gebeurt? Ja, zeker. zeker. Um, daar hebben we gefilmd en ook um, op het WK zelf... hebben we zijn oefeningen natuurlijk gefilmd en geanalyseerd. Want, want toen u voor het eerst zag, dacht u toen, dit kan helemaal niet? Of dacht u, nou, um, het zit eraan te komen? We hadden er al van gehoord, maar um, ja, je denkt dan in de eerste keer denk je inderdaad van heb ik dit wel goed gezien? <laughs> ja, en dan draait het vertraagd af en dan blijkt het inderdaad toch zo te zijn. Jazeker, ja, zeker. Ja. Heeft u door uw analyses een verklaring gevonden voor de unieke prestaties van Kenzo Shirai? Um, het is um, voor een gedeelte zoals, uh, zoals Hans al aangaf um, uh, zijn lichaamsbouw. Die, um, omdat hij erg licht is en inderdaad um, uh, veel, zijn massa heel goed dicht bij zijn draaias kan krijgen. Um, daarnaast heeft hij ook um, uh, een, uh, een hele... Hij maakt zijn, uh, zijn salto heel erg hoog. Dus hij heeft een hele lange sprongtijd. Dus hij heeft ook lang de tijd om, uh, om die schroeven te maken. Uh, nou is die sprongtijd uh, dus 1,08 seconden wat uit onze analyse kwam. Um, dat is niet... Heel erg uitzonderlijk. Dat is net wat meer dan wat uh, de concurrentie voor elkaar krijgt. Maar um, zijn schroefsnelheid is, uh, is het, het echte uitzonderlijke. Ja. Hans van Zetten, kunnen Nederlanders zitten ook, denk je? Nou ja, nu nog niet. Uh, maar ik, ik bedoel, uh, laten we even wel wezen. Deze jongen, die, uh, ik heb geteld, ik heb gecontroleerd... hoeveel schroefbewegingen die in zijn vrije oefening doet. En die, doet, die gaat 22,5 keer om zijn lengtaars... Die heeft zijn oefening helemaal doorspekt met uh, een dubbele schroef, met 2,5 schroef, met drievoudige schroef, met 3,5 schroef. En dat weer in combinaties, zowel voorover, achterwaarts als zijwaarts. Ja, uh, en het grappige is van, van deze knul, dat die heeft geen enkele dubbele salto gemaakt. Dat kan bij de mannen, daar is het ook niet de samenstellingseis dat je een dubbele salto maakt. Je moet wel salto's voorover, achterover en zijwaarts maken. En dat doet deze jongen ook, die doet dat, maar alles met schroeven. Dus dit is gewoon een ja, iemand die heeft uitzonderlijk talent uh, en techniek. Hè, want zonder techniek uh, ben je nergens. Ja. Maar uit, uitzonderlijk talent om schroefbewegingen te maken. En dat doet hij dan ook 22,5 keer omleggen. Ik heb dat nog nooit in mijn leven gezien. Dat is één. Ten tweede wat uitzonderlijk is aan deze jongen, is dat hij uh, normaal als je iets nieuws doet, een, een grensverleggende techniek, doe je dat aan het begin van je programma als je fit bent. He, nog niet vermoeid door een oefening. Maar iedereen weet dat als je 60, minuten al, 60 seconden al druk bezig bent geweest... dan treedt vermoeidheid op. En hij doet dat in zijn laatste acrobatische sprongserie. Dus na 60 seconden. Nou, dan, dan, dan sta ik echt achterover en met mijn mond vol tanden... en denk ik, wat gebeurt hier? Ja, maar dan is het ook zo overweldigend dat de concurrentie misschien ja. denkt... van nou, misschien moeten we dit maar niet proberen na te doen... want zijn voorsprong is zo groot. Nou, nee, nee, nee, nee, de concurrentie denkt dat nooit... Oh. Uh, want turnen evolueert en wat Epke zeg maar, uh, nu doet, dat mogelijk dat in Rio dat ook do door een andere turner gebeurt. Dus uh, men gaat altijd uh, in de achtervolging uh, en, en een nieuwe generatie van turnen, die leert weer sneller. Dus uh, nee, uh, uh, het wordt altijd alweer een keer nagedaan. Ja, want meneer Pluk, u bent van de Nederlandse Turnbond. Denkt u dan ook dat wij hier in Nederland jongetjes of meisjes krijgen die het gaan proberen? Um, ik weet dat er turners zijn die nu al uh, een, een 3,5 schroef uh, kunnen. Um, is, is al geteund het door een Nederlander? Alleen, um, uh, viervoudig hebben wij in Nederland nog niet gezien. Maar er zijn maar het... dus wel mensen die er dicht tegenaan zitten? Ja, zeker. En ik weet ook zeker dat uh, dit zo in, inspireert... Dat er, dat er turners zijn die, eraan, die er heel hard aan gaan werken. Ja. Hoe, hoe lang kan hij dit volhouden? Op welke leeftijd uh, gaan je prestaties omlaag? Hij is 17, is dat jong? Ja, dat is uitzonderlijk jong, Ja, uh, maar dat is prima leeftijd om dit soort technieken dan te leren. Uh, maar hij heeft natuurlijk nog een, uh, nog een hele weg te gaan. En laat ik zo zeggen, tot je, uh, tot je, tot je 28e, 30e kan je zeker op vloer uh, kan je nog steeds groeien. Oké, okay, dus hij kan straks ook 4,5, 5 misschien? Uh, dat, dat durf ik niet gelijk te zeggen maar uh, kijk, nu heeft hij een viervoudig schroef gedaan in, na een, uh, in één salto maar straks komt het misschien in combinatie weer met iets anders hè? Dus uh, dat is natuurlijk ook een groei, hè? je kunt dingen die je eerst solo doet, daarna combineren met andere moeilijke bewegingen, ja. waardoor het weer een nieuwe dimensie in gaat krijgen ja, Arno Pleuk, hij doet er niet heel stiekem over, hè? hij laat ook zijn trainingen filmen laten vertellen Um, ja, op het, uh, op het WK en uh, zeker in de trainingstage daarvoor... Um, dan, uh, de trainingen zijn wel besloten, maar de mensen die erbij zijn... die kunnen wel gewoon, uh, die kunnen wel gewoon filmen. Is, is dat dus, uniek of komt dat vaker voor? Um, dat komt wel vaker voor. Zo richting een, richting een groot toernooi weet je toch dat... Um, ja, in een week krijg je zoiets niet, niet geleerd. Dus um, het is niet, niet erg als mensen weten dat hij het doet. Het is, meer, het is ook een beetje um, indrukwekkend natuurlijk... Ja, een ja. uh, beetje indruk maken op de rest. Ja, ja, ja. precies. Hans van Zetten, als, als je morgen weer een perfecte oefening van Shirai ziet... horen we dan weer net zo enthousiast commentaar van jou als toen bij Epke? Nou, uh, kijk, het is zeker uitzonderlijk. Uh, allen, uh, we kunnen het morgenmiddag uh, allemaal gaan zien... want de vloerfinale is de eerste toestel waar de mannen mee beginnen morgenmiddag... En uh, hij staat in die finale. Hij kwam ruimschoots als eerste binnen met uh, geloof 6-17, e punt voorsprong onder nummer 2. Ja. Dus als je dat telde weer gaat doen, dan gaat hij gewoon de, de wereldkampioen worden. 17-jarige Krul uit Japan met de viervoudige schroef. Oké, okay. Arno Pluk en and Scientist ja. bij de Turmond en Hans van Zetten commentator bij Sport. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Searching for a rainbow with an end Now that I've found you I'll call off the sun And I'll in my nights Gazing at the stars Pass me by. Met het oog Call of the Search, Katie Melloa. Het is 5 voor 12. Henk Kroll trad af als fractievoorzitter van 50 Plus. Een pijnlijk contrast met de feestelijke verkiezingsavond van vorig jaar. Toen hij door het meisjescoor, of eigenlijk damescoor, Sweet 16 werd toegezongen. Ja, dat komt door Henk. Het zou jammer zijn als 50-plus naast een opvolger voor Henk Krol... ook weer een nieuw feestlied moet zoeken. Misschien is daar een mouw te passen. Aan de lijn hebben we twee Henken... van wie we weten dat ze meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor de politiek. Goedenavond, zanger Henk Westbroek. Goedenavond. Vroeger van Leef bij nee, Utrecht. Ik, uh, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb ik, nog niks ik, gevraagd. Ja, maar ik, ik weet dat je mij gaat vragen... Uh, uh, joh, uh, het feestlied, zeg, je mag niet veranderen, dus... Of ik dan Henk Kool wil, verv uh, ja. wil vervangen? Ja. ja. Dat is een logische vraag. Oh, sorry. Gegeven de inleiding. En dat wil ik niet. Ik wil niet in zijn. Ik bedoel, die man heeft zoveel betekend voor de emancipatie van de homo's. Dat het, en, en ik niet. Weet je, ik kan nooit in zijn voor het spoor. Maar, dus, maar... dit gaat over de oudere partij, Henk? Dat weet ik wel, maar daar heb ik niet zoveel belangstelling voor. Want die zijn mij te veel op jongeren gericht. Die, oude... die oudere partij. Ouderenpartij... Ja, dat is wel heel simpel. Kijk, die oudere partij die willen altijd dat de pensioenen voor ouderen heel goed blijven. Ja. Zodat de jongeren niet hoeven bij te springen omdat. Die pensioenen niet goed geregeld zijn. Zoals je dat had in de, in de 30 en 40 jaar. Toen jongeren ja, ja. moesten betalen voor het overleven van die oude. Maar nou, dat vind ik veel te veel, veel, veel, veel te eenzijdig op die jongeren gericht. Oké, okay, dus dat dus, zou u niet willen. Maar, dus wel, maar, wel, maar wel burgemeester van Utrecht, toch? Ja, dat is wat anders, hè? Ja. Een ambt, hè? Ja, dat is een ambt. Ja, dat is het anders dan een fractieleider. Uh, we, we gaan dat is. Ja, sorry, ik ga gauw door naar Henk Kwijngaard, ook zanger. Ooit wilde okay. u voor Leefbaar Nederland de door. Kamer in? Doei Henk, da dag meneer Wijngaard, goedenavond. Goedenavond, heren. Ja, Henk Westbroek is alweer weg, maar dat geeft niet, u bent er nog. Staat u positief tegenover 50? plus Oh, bent u er dan ook niet meer, Henk Wijngaard, goedenavond. Nee, oei, dat is. We hebben ineens geen. Oh, Henk Westbroek, ben je er nog? Ik ben er nog. Ja, oh, ik dacht nee, dat je al weg was. zag is zo geschrokken van de vraagstelling. <laughs> ik blijf even opgehangen. natuurlijk. Jij hè? zag hem van een kilometer aankomen, maar hij kennelijk niet. Ja. Moeten, ja. ja. Ah, ik, vind, ik vind het toch zielig, want ik vond het best een aardige man, die Henk. Ik vind eerlijk gezegd best een sympathieke partij, die oudere partijen. Het is, bedoel, zijn er zijn nog oude wets links en dat vind ik eigenlijk nog te hebben. Nou, maar waarom dan toch niet? Waarom, waarom wel dat ambt van de burgemeester van Utrecht en niet uh, een, een leuke politieke partij die het opneemt voor jouw generatie? vraag jij het en niet Jan Nagel. En die heeft natuurlijk voor het zeggen. Ja, die was hier net. En ja, precies. En als. Uh, dus ja, met alle respect, uh, de, de, ben, jij, ben jij voorzitter van de oudere partij? Nee, dat niet. Maar stel dat hij belt, dan heb je wel belangstelling. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, het politieke handwerk, dat heb ik een paar jaar gedaan. Ja, en dat is nou wel, ik wel genoeg. Zeg, ik, ik, ik hoor het, dat Henk Wijngaard ik, weer terug is. Ik, ik Henk, het Henk ja, Wijngaard, goed zo. Henk Wijngaard, goedenavond. Uh, goedenavond, ik ga even de vlammen uit de pijp, sorry. <laughs> ja, wilt u Henk Wolop uh, volgen? Uh, ik? Nee, ja. Oh nee, geen haar op mijn hoofd die aan denkt. Geen haar op uw hoofd. Ja, ik, geen haar op mijn hoofd. En, en, en ik heb een hele goede kapper, die heet Ton. Ton Deuze. En uh, ja, als, <laughs> ja. Ik, als, als, als ik eerlijk dan okay. heb ik zoiets van... Ja, ik heb het anders geprobeerd in Leepaan Nederland. Maar uh, daar is het uh, bij... Pim is het toen uh, helaas op een vreselijke manier afgetuurd. Oké, okay. houden we erover op. Henk gaat en Henk Westbroek, beide hartelijk dank. Einde van dit oog. Morgen zijn we er weer. Dan met Max van Wezel. Goedenacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio eins.